Het weer vanavond buien met kans op onweer en hagel. Morgen eerst zondag, daarna weer enkele buien en het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Van de avondspits is nog 37 kilometer file over. Ik noem de wat langere files. Die staan nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knopendel 6 kilometer. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Werkendam en Hank 4 kilometer. Bij Hank is de rechte rijstrook dicht. Er staat een auto stil. Op de A50 Arnhem richting Osvoort-Knopend Ewek 4 kilometer. Net over de grens op de A16-119 Breda richting Antwerpen. Tussen knopende Galder en Meer 6 kilometer na een aanrijding. Daardoor is het ook vastgelopen op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen knopende sint Annabos en Galder staat 4 kilometer. In de serie Kritisch Beleggen van Deltaloid schrijft er Hanneke Groenteman. Mijn moeder goochelde in de keuken, mijn vader goochelde op de beurs. Het eten en het geld.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 Goedenavond, is dit de avond waarvan we over een paar weken zeggen... toen viel de beslissing in de Eredivisie. De nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 komen in actie vanavond. De nummers 2 en 3 zijn zelfs al bezig. In Alkmaar, AZ-20, Jeroen Elsop. En daar staat het al 1-0 na vijf minuten voor AZ. Van een rustig begin is hier dus geen sprake. Een hoekschop van Martens, door. De topscorer aan de kant van AZ duwt Bengtson in de rug. Maar scheidsrechter... Pieter Vink ziet het over het hoofd of beoordeelt het niet als een overtreding. door kop Kopdraak en zo staat AZ op voorsprong. Opvallend, want Vink is hier sowieso al een besproken scheidsrechter. Twee seizoenen terug zag je een hensbal van Paals over het hoofd in de wedstrijd AZ Twente. Toen werd AZ uiteindelijk kampioen en dus nu gelijk een hoofdrol voor de scheidsrechter. 1-0 voor AZ. Nummer 4. PSV krijgt het op papier eenvoudig tegen RKC. Maar een Brabantse derby in Waalwijk is nooit eenvoudig. Aftrap 8 uur in het Mannenmakersstadion Stadion zit en die houdt kap. Ja, zeker niet makkelijk, want uh, kijk naar RKC Waalwijk. Goed op Dreef, laatste vier uh, wedstrijden gewonnen. De thuisduels allemaal met 1-0, maar ze uh, zijn gewonnen. En PSV heeft de laatste drie wels verloren. Het wordt een uh, spannende wedstrijd, dat uh, hoop ik in ieder geval. Jeroen Zoet is de keeper van RKC Waalwijk. Hij is belangrijk altijd voor RKC, maar nu zeker, want hij is gehuurd van PSV. En nummer 5, Feyenoord staat net als PSV en Hier en we Nog vier punten van koploper Ajax. De Rotterdammers zijn in Limburg. Waarom achter de duel met Rodier C. begint? En in kijk zit voor ons Ronald van der Geer. Waar het gras lang is, dat was het eerste wat Ronald Koeman opviel. toen hij net het veld hier in Limburg betrad. Hij vroeg nog. Aan de directeur van uh, Rode JC hebben jullie geen olie meer om in de maaier te gooien. Oftewel, Roda doet er alles aan om het Feyenoord lastig te maken vanavond. Roda zelf is natuurlijk op jacht naar een plek in de playoffs. Maar het gaat met name op, om Feyenoord. Dat, uh... Tegelijk staat met PSV. Puntje achter Twente. En zegt ja, de druk ligt bij anderen. Maar langzaam maar zeker komt er ook het gevoel wel, er kan misschien wel een kampioenschap inzitten bij Feyenoord. Iedereen is aan boord. Straks om 8 uur. Geen verandering in de opstelling. En dat geldt eigenlijk ook voor uh, Rode JC. Dat thuis heel erg sterk is. Want van de 37 punten werden er 30 op dit veld behaald. En ook om 8 uur nakbreda hier daar. ze allemaal over. Beide ploegen zit Europees voetbal er nog in. Maar ook degradatie. Drie punten zijn dus van harte welkom. Frank Wilaard. Inderdaad, bij NAC zijn ze daar vooral mee bezig. Bij Herakles waren ze een hele tijd bezig natuurlijk met die bekerfinale tegen PSV. En heel Almelo is nog steeds bezig met PSV. Want die willen heel graag dat PSV bij de eerste twee eindigt om op die manier Europees voetbal te bereiken. Hoewel het ook nog gewoon via de ranglijst kan, Bijvoorbeeld door vandaag te winnen bij NAC Breda. Er zijn wel wat pijntjes zo links en rechts bij de, de mannen van Herakles. Maar dan zullen, zullen ze zich vandaag in Breda doorheen moeten voetballen. En dan begint om 9 uur koppel over Ajax in Friesland tegen Heerenveen. Voor de Friese is het de wedstrijd van het jaar. En voor Ajax misschien ook wel. Philip Koken doet vanaf 9 uur rechtstreeks verslag. Verder houden wij u op de hoogte van de toppers: Borussia, Dortmund, Bayern, München. En Atletico Madrid, Real Madrid vanaf 9 uur tot 11 uur. Is dit erwijs langs de lijn? Jeroen Els Alkmaar, wat een begin. Ja, dat kan je zeggen. Inmiddels zijn we bijna acht minuten onderweg. De stand is dus voor de duidelijkheid. 1-0 al voor AZ door een goal van Eltendoor. Een goal die naar mijn mening afgekeurd had moeten worden. Want na de hoekschop van Martens duwde Eltendoor wel degelijk in de rug bij de verdediger van FC Twente. Rasmus Bengtson de Zweet. Maar Vink heeft het beoordeeld als geen overtreding. Want je kon dit toch niet missen. En dus staat de treffer voor AZ. En zoals gezegd, Fink is dus de scheidsrechter die twee jaar terug, op 13 april 2010, al veel besproken was. Het kostte hem uiteindelijk toen de halve finale van de Europa Cup. Waar hij door de KVB vanaf gehaald werd. Omdat hij een Hensbal van Pauls in deze onderlinge confrontatie in Alkmaar over het hoofd zag. Maar naar AZ met 1 0 won. De geschiedenis herhaalt zich dus wat dat betreft. Twente, wat kan het in de tegenstoot? Voorlopig nog niets. Als je kijkt naar de opstelling van Twente is het goed nieuws. In ieder geval voor Twente dat Luc de Jong terug is. In de spits herstelt van zijn enkelblessure. En er zijn natuurlijk wel verder een aantal afwezigen. Geen Willem Jansen, geen Wout Brama. Beide geschorst. Wischerof geblesseerd aan de hamstring. Michailov geblesseerd aan de knie. Betekent dat Bosker zijn 554ste wedstrijd in het betaalde voetbal kiept op competitieniveau. 41 jaar en nog aanvoerder ook vanavond. En dat achterin Bengtson dus de vervanger is van Wischerof. En op het middenveld de Reusler speelt... In plaats van Brama dan wel Jansen. En voorin ook nog een basisplaats voor de eerste keer in de Eredivisie dit seizoen. Bij Twente voor Verhoek. AZ heeft wat dat betreft veel minder problemen. Daar zien we alleen Gutmondson voor Holmen. Nu Twente met Ola John. die Dribbelt, dribbelt, de as van het veld zoek. Chatley vindt Chatli met het eerste schot aan de andere kant. Het schot gaat een meter naast het doel van de doelman van AZ Esteban. En dat is dan eindelijk een keer een poging aan de kant van FC Twente. Overigens is Tindalli kwaad over het feit dat de bal niet breed gespeeld werd door Fer in eerste instantie. En uiteindelijk komt uit deze aanval dus die uithaal van Chatli niet echt gevaarlijk. Chatley vier doelpunten dit seizoen. Topscorer aan de kant van FC Twente is Luc de Jong nu dus terug met 20 goals. Die nu wel heel langzaam achtervolgd wordt door de man die zoveel besproken is aan de kant van AZ Eltendoor. Hij staat op 12, het verschil is nog groot. Maar het is wel opvallend dat de man waarover zoveel gediscussieerd wordt. Josie Eltendoor, de Amerikaan. Dat die man er nu wel 12 in heeft liggen. En heeft gescoord in deze belangrijke wedstrijd in Alkmaar. 1-0 de stand. Tiende minuut. Eltador, Zojuist besproken nu aan de bal. achtervolgd door Douglas. En dus moet hij terug. De kaats is goed. De kaats op Paulsen. Paulsen aan de linkerkant van het veld. Speelt Elm in. Elm op de as van het veld. Nog allemaal op de helft van AZ. Speelt terug naar Paulsen. Die zoekt Gudmundsson. Het is geen... Uh gesmeerde trein natuurlijk aan die kant. Goodmanson, Paalsen. Dat is normaal gesproken. Holmen, Paalsen. Maar dit ziet er toch even aardig uit. Als Martens druk zet. En die druk levert AZ misschien een volgende kans op. Het klokken op het middenveld om de bal. Wordt ingezet door Ver, die ook een duw uitdeelt. Maar dat nog verder van de scheidsrechter. Die duwen kennelijk allemaal toestaat vanavond. En dus heeft Tindalli de bal. Een meter of vijf over de middellijn wil hij meegeven aan Ola John. Maar u hoort het gejuich. Er ligt op de achtergrond van de AZ supporters. En dat komt omdat Ola John met bal en al over de zijlijn dribbelt. De ingooi is een ...middels genomen door AZ. En de opbouw van achteruit wordt verzorgd door viergevers. Eén van de twee dus centraal achterin. Viergevers samen met Moisanne. Viergever stoomt op en speelt in op Elterdoor. Die wegglijdt, maar dat doet Bengtson ook. En als uh, de bal dan door Rosales in bezit wordt genomen... ...moet Rosales wel uitkijken in de hoek... ...omdat hij wordt achtervolgd door Gudmundsson. Dus komt er een lange bal naar voren. Maar die lange bal naar voren is over de zijlijn geweest. En dus mag AZ via Pauze gaan gooien. Dat gebeurt een meter of twintig voor de achterlijn... ...aan de linkerkant van het veld. Pauze heeft hem terug gehad van Martens. Martens speelt Goodmonsson aan. Dan komt de volgende voorzet voor het doel, maar half weggekopt door Benson. Uiteindelijk goed genoeg weggekopt en het opvangen van Ver. Brengt de bal bij Tindalli. de linksback vanavond bij FC Twente. Tindalli terug naar ver, verkijkt. Van hij moet het op het middenveld toch een beetje komen daar op die positie. Nu Brahma er niet is. Bal uh, naar uh, de andere kant van het veld. Op Reusel is goed. Of op Verhoek is dat natuurlijk. Verhoek wil inspelen op Chatli, maar Chatli wordt niet bereikt. Verhoek krijgt een herkansing, maar komt dan uit buitenspelpositie die lopen. En dus gaat de vlag omhoog voor buitenspel. 12 minuten. Zijn we bijna onderweg? In Alkmaar het uh, begin is verrassend en vooral goed voor AZ. Want Alkmaar er staan op voor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 Take that ride There's a chance You might win But then again You might lose I never said It'd be easy And I never gave Guarantees The things you have to do Are mostly up to you And I wouldn't stop you SP en how many times. Virtueel AZ, koploper op 60 punten. En daarachter Ajax met 58 en Twente op de derde plaats met 55. Maar dat is virtueel. Er is nog even te gaan. Jeroen Nelson van AZ Twente. Ja, AZ heeft de zaken wel aardig in handen. Na 15 minuten 1-0 de stand. En nu ook weer een fout van Rosales aan de kant van Twente. 1 op de stand door de goal van Elten door. Wat hebben we verder aan kansen gezien? Nog niet heel veel. Daarvoor oos wel al een schot van Paulsen voorlangs. En zojuist een vrije trap van Elm op een mooie positie. Een specialist toch Elm, maar na de winterstop scoort hij niet zoveel meer. Deze vrije trap belandde ook in de muur. En daarna naast het doel van Boske, bal werd nog aangeruid uit de hoekschop die volgde, kwam voor AZ niets. Maar de enige goal tot nu toe dus wel uit een hoekschop kwam. Een kopbal van Elterdoorn naar een duw in de rug van Bengtson. Geen overtreding vond Pieter Fink, de scheidsrechter. En dus een lekkere start voor AZ dat nu de bal heeft met Marcellus op eigen helft aan de rechterkant van het veld. Lange bal op niemand. Dan gaat Maher dan nog wel achteraan, maar dat is niet te belopen. En dus is daar Bosker, zoals gezegd, 41 jaar zijn contract is formeel opgezegd. Maar het is nog helemaal niet duidelijk wat er met hem gaat gebeuren qua toekomst bij FC Twente. Want hij staat daar dus nu gewoon weer als aanvoerder. Omdat Michailov dus last heeft al enkele weken van een knieblessure. bezit voor Verhoek. Eerste keer basis voor hem in de Eredivisie bij Twente. Verhoek heeft te maken daar met Paulsen. Paulsen die verdedigt. Drinkt Verhoek terug. Verhoek komt toch met een voorzet. Die wordt weggekopt door Mooijsander. En dan kan AZ misschien counter als de bal van Berends richting Elterdoor aardig is. Elterdoor met Bengtson. Elterdoor uit een lastige hoek. Bengtson naar de grond. Kan Elterdoor er nog aan? Ja, maar wat levert het op? Wie haalt eruit? Uiteindelijk niemand. Het is Rosales die weghaalt. Gevaar gecreëerd door Eltendoor. Maar uiteindelijk doet hij het niet goed genoeg om een medespeler te bereiken nadat Bengtson uitglijdt. ...krijgt de Amerikaan de bal niet bij een AZ-er voor het doel. En daar helpt AZ deze goede mogelijkheid toch professioneel om zeep Uitbraak nu van FC Twente met Chadli die de zijkant heeft gekozen. Dat betekent dat Verhoek nu zijn positie kiest voor het doel. Voorzet van Chadli, aardig richting de Jong. Weggekopt door Paulsen, opgevangen door Rosales, terug naar de Jong. Het gebeurt in het strafschopgebied van Twente... ...waar de Jong nu gaat zoeken naar een gaatje, maar daar Maher weg tegenkomt. En het wegtrappen van Maher geeft AZ dan weer kansen... ...omdat de bal terecht komt bij Eltendoor. Die overigens goed begint aan deze wedstrijd. Martens breed op Maher. Zo gaat het tempo nu omhoog. En is het heel erg aardig om te kijken. Al vanaf de start van de wedstrijd eigenlijk. 18e minuut. 1-0 voor AZ. Door de goal van Eltendoor. Als mooi Zander komt op de helft van Twente. Op de aas van het veld wil combineren met Berens. Die krijgt een duw in de rug van Tindalli. Maar Vink die er bovenop staat vindt het niets. En vindt het daarna wel een overtreding van Marcellus op Luc de Jong. Waar de Jong toch wat uit leek te glijden. Maar nee zegt Vink. Dit is een overtreding van. Van de de rechtsbekkenaar zet Marcellus en dus krijgt Twente een vrije trap. Overigens in die openingsfase van deze wedstrijd zien we voortdurend spelers uitglijden. Dat is hier niet het geval, want het is wel degelijk uh, vasthouden geweest van Marcellus een beetje aan de noodrem trekken. Want er lag veel ruimte voor de jongen. En het heeft als gevolg dat Marcellus nu een gele kaart krijgt. En dat is voor Marcellus dan weer vervelend. Want dat betekent voor hem dat hij aanstaande zaterdag... het duel in Eindhoven tegen PSV zijn oude club moet missen. Aanzet daar dus zonder rechtsbek Marcellus. En dan uh, is het uh, niet ondenkbaar dat Matthias Johansson... de Zweedse aankoop van AZ in Eindhoven zal gaan starten. Een hoekschop voor Twente inmiddels. Waar Verhoek de bal nu gaat pakken. Het is een duel geweest tussen De Jong en Moisander. En daar heeft Moisander dan de bal als laatste geschampt. Vandaar dat de bal nu bij de hoekvlag ligt. En Verhoek die daar heeft klaargelegd. Douglas heeft zich gemeld voorin. Hetzelfde geldt voor Bengtson. Als de hoekschop eerst kort wordt genomen. En nu de voorzet komt. Daar is een kopbal van Bengtson. Oh, Over het doel. Wat zou die toch graag die gelijkmaker produceren? De man die zich liet wegzetten... Bij die goal van Eltador door Eltador Door die duw in de onderrug. Het was een overtreding, maar de goal stond. En dus 1-0 voor AZ. Doeltrap voor Esteban. Die even kijkt, even zijn tijd neemt. Overigens uh, heeft Twente het hier, gezien de geschiedenis de laatste jaren, altijd lastig. AZ verloor sinds 26 oktober 2002. Niet meer thuis van FC Twente. Toen werd het 2-1. Daarna vijf overwinningen voor AZ. Drie gelijke spelen. En de laatste seizoenen gebeurt er eigenlijk altijd wat. Want uh, we hebben het dus al gehad over dat moment. Met die handbal van Paulsen en Vink. Maar u herinnert zich waarschijnlijk vorig seizoen ook nog. De rode kaart van Douglas. Die vervolgens volledig uit zijn dak ging. Tegen scheidsrechter Ruud Bossen. Daarvoor lang werd geschorst. En Douglas die door zijn medespelers van het veld moest worden gedragen. Zo woest was hij. Overigens in die wedstrijd, die werd gewonnen door AZ. Ook nog een rode kaart onterecht voor viergever. Zo zijn er qua arbitrale beslissingen... In het verleden en nu dus altijd wel discutabele momenten aanwezig bij wedstrijden tussen AZ en FC Twente. Vrij trap voor AZ na de overtreding op Maher. Gemaakt door Verhoek. Het gebeurt op de middenlijn aan de linkerkant van het veld. En Elm staat achter de bal om in de 21ste minuut stand 1-0 die vrije trap te nemen. Terug gespeeld door Elm naar Moisander. Moisander een beetje opgejaagd door de jong. Maar het inspelen van Moisander. De aanvoerder van AZ terug naar Elm is goed. En dus verplaatst AZ het spel naar de linkerkant naar Pauls. Pauls opgejaagd door Verhoek. Terug naar viergever. Viergever wil indribbelen, maar wordt gehinderd door Chatli Die ver doordekt. En dus neemt 4gever geen risico. En speelt de bal terug naar de aanvoerder Moisander. Moisander ingespeeld op Elm. Die van de bal wordt gezet door maar dat uh, gebeurt door het maken van een overtreding door Leroy Ver en dus gefloten door uh, Vink Net voordeel van AZ. Overigens na de goal uh, zagen we McLaren al neerschudden. Hij mag niet meer naar binnen lopen naar een monitor om uh, te kijken of het daadwerkelijk een overtreding was geweest. Ja of nee. Maar we zagen ook daarna Paalplatz de assistent van McLaren naar de vierde official lopen. Scheidsrechter normaal gesproken. Maar nu vierde official Ed Jansen. En die kreeg toch even te horen van Paalplatz van nou volgende keer opletten bij die hoekschoppen. Want het was wel degelijk een overtreding van Eltendoor. Balbezit voor Elm. Op uh, de eigen helft speelt hij de bal aan Fer die hem terugkrijgt van Verhoek. Maar Fer wordt dan opgejaagd. Lijkt een te ontvangen ook. Maar het mag verder. Zo heeft Vink, wat dat betreft de toon gezet in het eerste deel van deze wedstrijd. Wordt er nu weer geklaagd aan de kant van Twente. Maar Fink laat gewoon vanavond. Dat is wel duidelijk. Veel doorgaan. Laat veel momenten die uh, andere scheidsrechters misschien affluiten. Nu gewoon verder spelen. Dat komt de wedstrijd qua tempo wel ten goede. Want het is ook wel eens lekker om een scheidsrechter te hebben die als het gaat om de duels op het middenveld niet alles affluit. Balbezit voor Douglas. Achterin speelt hij in op ver. Ver kaats terug. Terug naar Douglas. Rechter centrale verdediger. Bengston links in het blok. En als Douglas ingespeeld heeft op Verhoek, krijgt AZ de bal van Verhoek aan de rechterkant terug. Omdat Verhoek zwak kaatst op viergever. Viergever weer op Elterdor, die nu niet goed aanneemt. En de bal van de voet laat springen. Daardoor kan Benson terug tikken met het hoofd op Bosker. Bosker doet rustig aan. Zo uh, wordt het nu even rustig aan gedaan eigenlijk van beide kanten. En staat het halverwege deze eerste helft in Alkmaar dus nog altijd 1-0. Door het doelpunt van Josie Eltendorf.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 Momentje van uh, Raccoon. En don't give up the fight. Even het spoolboekje als ze net heeft ingeschakeld. Om 8 uur, RKC PSV. 8 uur, Rodi C. Feyenoord. En ook om 8 uur, Nak Breda tegen Heracles Almelo. Zijn we allemaal bij. En om 9 uur, natuurlijk, Herenveen Ajax. En om 7 uur begonnen bij Ronels of in Alkmaar AZ20. Jeroen. Waar het wat, wat uh, onvriendelijker wordt op het veld. 27e minuut, 1-0. Nog altijd de stand door de goal van Eltendoor al vroeg in de wedstrijd na 4 minuten. Een volgende gele kaart gezien voor Martens. Die hard doorging op het middenveld met gestrekt been op Reuzelen. Klaagt bij Vink over het feit dat hij daarvoor geel krijgt. Maar die gele kaart is niet meer dan terecht. Als Douglas nu moet verdedigen dat niet goed doet. En Eltendor de volgende kans krijgt geen buitenspel. Wel buitenspel voor Berends. Bovendien een redding van Bosker. Ik vraag me af of de vlag daar terecht omhoog gaat. Op het moment dat Eltendor Berends aanspeelt. Denk ik dat de verdedigers misschien wel gelijk stonden. Maar goed, het loopt voor Twente in ieder geval goed af. En... Als ik kijk naar de herhaling die ik gelukkig tot mijn beschikking heb... dan blijkt het inderdaad buitenspel te zijn voor Berens. En moet ik toegeven, dat is niet zo erg dat de grensrechter... de assistentscheidsrechter, zoals dat tegenwoordig heet, het goed heeft gezien. Overigens komt Douglas daar met de schrik vrij. Want hij was degene achterin bij Twente die zwak verdedigde. En je kan toch zeggen, na 27 minuten... inmiddels dat Twente niet echt lekker in het spel komt. Weinig uh, creëert voorin. En daar staan toch de mensen waar Twente het in deze wedstrijd van moet hebben. Als het... Uh, het gaat om de afwezigen op het middenveld. Kan je zeggen dat de verantwoordelijkheid gepakt moet worden door mensen als... Uh, Ola John, Chatli, Luc de Jong. En in mindere mate, omdat hij nog niet zo vaak heeft meegedaan bij FC Twente... toch Wesley Verhoek wel een speler met veel kwaliteiten. Maar het is AZ dat het makkelijker uitspeelt nu in het eerste deel van deze wedstrijd. Berends aan de rechterkant. Nu het duel aan met uh, Team Daly. Berends er niet langs. De tackle van Team Daly op de bal is goed. Maar het betekent wel dat AZ een hoekschop mag gaan nemen. En zoals... Uh, we weten inmiddels zijn de hoekschoppen van AZ van die kant af. Tot nu toe in deze wedstrijd levensgevaarlijk geweest. Met als hoogtepunt voor de Alkmaarders de goal van Eltador op de hoekschop van Martens. Hier komt de derde hoekschop tegenover 1 voor FC Twente. De derde hoekschop van AZ. En opnieuw is het Martens die draaiend trapt nu langs alles en iedereen. Bengtson nu niet weggezet door Eltador, Dus is hij degene die wegkopt. En doet Ola Jonathan goed door de bal vast te houden en naar de grond te gaan. Een overtreding van Marcellus die wel moet uitkijken. Omdat Marcellus al een gele kaart heeft. Snel uh, genomen vrije trap. Levert Twente dan in. Dat is niet handig gedaan. En Maher en Reuzler trekken en duwen wat op het middenveld. Vrije trap gegeven. het voordeel van AZ. Ja, zoals gezegd meer en meer overtredingen nu. Het zijn uh, vaak ook kleine overtredingen. Maar Vink moet wel opletten. De belangen zijn groot. En het is overduidelijk dat het een fysieke wedstrijd gaat worden. Voorzet van Paulsen vanaf de linkerkant. Voor langs. Bosker trekt zijn armen in. En vertrouwt er dus op dat Eltendoor niet bij die bal kan komen. En dat heeft Bosker goed ingeschat. Dat is toch routine zoals hij die bal daar laat gaan. Maar een wat jongere keeper, toch wat paniekerig denk ik. Voor een andere oplossing had gekozen. Doet Bosker het hier goed. Doeltrap verlengd door Ver in de voeten bij de Jong. De Jong speelt Verhoek aan. Verhoek lang richting Chadli. Daar zit Zander dan tussen. En Viergever kan terug op Esteban. Het is een interessant Duel tussen AZ en Twente. Met AZ tot nu toe in het voordeel door de goal van Neltendoor. 1-0. Aan de telefoon hebben we de Davis Cup captain Jan Simmerink Jan, goedenavond. Goedenavond. Volg je het voetballen? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk, ja. Je, je hebt een Ajaxi toch? Niet? Ja, ja, ja niet klopt. Ben je al nerveus? Ik ben nooit nerveus. Nee? Nee, nee. nee nou, voor dit soort dingen ben ik niet nerveus. Ik volg het op de voet, maar ik, hmm. ik slaap er ook niet minder of minder om als het goed of fout gaat. Nou. Wat wordt de Ajax? Dat is nog niet bekend, dacht ik. <laughs> goed antwoord, zeg. Prima. Zeg, wat wordt Nederland Zwitserland eigenlijk? Ja, dat wordt een, een zware dobber. Dat, nou ja, goed, dat hoef ik jou niet uit te leggen natuurlijk. Nee, zal ik het even voor de luisteraar uitleggen? Op 14 tot 16 september uh, moet Nederland spelen, tennissen. Dat we staan. Uh, tegen Zwitserland. Ja, dat had eenvoudig gezien de loting. Uh, Roger Federer is een Zwitser, Mochten uh, mensen dat niet weten. Uh, hoop je dat hij erbij is eigenlijk? Nou, ik hoop voor, voor, uh, voor deze ontmoeting hoop ik eigenlijk dat hij er wel bij is. Want ik vind het toch wel uh, gaaf om, om uh, met mijn mannen tegen Federer aan te trainen. Ik denk dat het ook goed is voor het Nederlands tennis zo'n zo wedstrijd weer een keer te spelen in Nederland tegen, ja, tegen wereldtoppers. Hm. Je hoopt dus niet dat het loopt zoals met Roemenië, dat de toppers het af laten weten en dat we daardoor naar de wereldgroep gaan? <laughs> nou, dat zou ik ook niet erg vinden, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar ik vind, ja, ik vind het ook wel mooi. Kijk, als je in de wereldgroep wil acteren... dan moet je ook tegen de wereldtop kunnen spelen. En, uh, en moet je daar ook van kunnen winnen. Anders ben je niet geschikt voor de, voor de wereldgroep. Dus uh, wat dat betreft is het een mooie uitdaging voor de jongens. Ja, vooral duidelijkheid van Vrinka. Dat is ook uh, niet echt uh, de eerste de beste. Of misschien juist wel. Uh, uh, normaal en... top 10 speler staat nu 28 geloof ik op de wereldzanglijst. Dus, ja. Uh, ja. ja, ik moet je even onderbreken. Dus een doelpunt. Jeroen. Okay. Geweldige actie van Luc de Jong. En zo komt Twente langs zij. In de 31ste minuut staat het 1-1. En dit is echt individuele klasse van Luc de Jong. Bal van achteruit gegeven door Bengtson. Op aanwijzingen van zijn trainer trouwens. Die uh, met de vinger stond te wijzen. Geven ze een lange bal naar voren. Die lange bal wordt verlengd door Chadley En als AZ niet goed verdedigt via Paulsen, Heeft de Jong daar in eerste instantie de controle op de borst. Laat hij de bal uh, uiteindelijk naar zijn rechterbeen lopen. En schiet hij... Achter Esteban, de bal in de verre hoek. Schitterende goal voor Twente. De eerste grote kans aan die kant. Gelijk benut, 1-1 in Alkmaar. Goed, daar is uh, Ajax ben ik ongeloo ongelooflijk blij mee, kan ik me voorstellen. Ja, knap van Luc de Jong ook zo weer na tijdje eruit... en dan in één keer weer spelen en scoren. Ja. Dat betekent ook de grote voetballers. Zeg maar, we hadden het over Nederland-Zwitserland. Cup wedst wedstrijd die van 14 tot en met 16 september wordt uh, gespeeld. Je hoopte op Roger Federer, maar je zou het niet uh, verwend vinden als die niet kwam. Die kans zit er trouwens ook in, want uh, volgens mij uh, is het net na de spelen... en de US Open zit er ook net op. Wordt, ja. het, wordt het niet een beetje veel voor hem? Ja, goed, dat, dat kan je beter aan hem vragen. Ik weet wel dat hij graag voor zijn land speelt... en dat hij meestal ook in, in, in die playoff wedstrijden... waarin we, wij zitten en Zwitserland nu zitten... dat hij meestal wel speelt ook. Want uh, vorig jaar bijvoorbeeld... ging hij gelijk naar de US Open en vloog hij naar Australië... toen Zwitserland tegen Australië moest spelen voor ja. de Davis Cup. Dus ja. ja, hij draait daar ook niet zijn hand om. Hoor, voor. Maar het is een vol schema, want inderdaad... Olympische spelers zitten erbij. En ik denk dat je pas zekerheid hebt... Uh, uh, rond de US Open, want dan moet hij ook wel ondertussen uh, in weten of hij gaat spelen, ja of nee. Dus ja, ja. ja, het is even afwachten. Ja. Zeg, uh, we spelen thuis. Wat voor ondergrond wil je niet? Met Federer en Van Frinkijs, dat is dat heel lastig. Want je, de meestal spelen we op hardcourt of op gravel thuis. Nou, die twee ondergronden, daar kunnen de Zwitsers ook uitstekend op uit de voeten. Dus ik moet dat even gaan overleggen met, met alle spelers in mijn team. Wat het verstandigst is om te doen. Ik kan ja. me voorstellen dat, dat de voorbereiding van, van mijn eigen spelers... ook belangrijk zijn in het kiezen van de ondergrond. Namelijk, want als je continu op hardcourt speelt... en je gaat dan ineens op gravel spelen, lijkt me ook niet zo handig. Ja, dus is het niet het gravelseizoen dan net... Uh, aflopend, om maar zo te zeggen, in september? Nou, je hebt, je hebt zomaar twee, uh, twee schema's. De ene zit in Amerika. Daar spelen eigenlijk alle grote spelers... Uh, die spelen daar continu en dat is op hardcourt. En dan heb je zeg maar een soort schaduwprogramma... Uh, in. Uh, in Europa, dat zijn de meeste natuurlijk gravel toernooien. Ja. Nou, afhankelijk van je ranking uh, hoe kan je pas bepalen waar je ergens gaat spelen. Ja. En als ik daar nu naar kijk, dan zullen de meeste van onze spelers waarschijnlijk in Europa acteren. En dus gravel, wat ligt dan voor de hand? Nou ja, dat uh, als je als je mij vraagt, maar goed, dan moet je. Ik moet het even ja. met mijn spelers eerst bespreken. Ja. ja, duidelijk. En dan nog de vraag waar. Uh, we hebben gezien bij Ahoy, daar sliepen ze nog net niet voor de deur om een kaartje te krijgen om vele te zien. Ja. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen op dat duel uh, afkomen. Dus je kan ook een heel groot stadion eventueel vullen. Is dat iets ja. waar je al je gedachten over hebt laten gaan? Ja, we moeten daar natuurlijk, uh, zeker met de tennisbond ook, in, uh, in overleg even gaan hoe we dat uh, het beste kunnen gaan aanpakken. Maar ja, de uh, speelstad is nog niet uh, bekend en ook locatie moeten we natuurlijk gaan uitzoeken. Ja, maar als alles en... nou open is en jij mag kiezen, wat is dan je, je, je wenslocatie? Joetje, Mina. Uh, nou, ik, ik heb zelf goede herinneringen ook aan de nou, Aoi, natuurlijk. Dat is te klein. <laughs> Dat is te klein, denk jij? <laughs> nou ja, goed. Kijk, uh, de laatste jaren zijn er niet, is het niet volle bak geweest in, in Davis Cup wedstrijden vanwege de tegenstander. Nu treffen we eindelijk weer een keer een grote tegenstander. Dus uh, de capaciteit mag wel wat groter als je het ja. mij vraagt. Maar als het Vond, mogelijk kan... is om de Amsterdam Arena te krijgen bijvoorbeeld, om daar een uh, tennisstadion van te maken voor drie dagen. Oeh. Nou, ik denk dat dat toch wel wat te groot wordt voor, voor een tenniswedstrijd, ja. Toch wel? Ja, ja toch nou, wel, ja. Nou ja, goed, we gaan het allemaal horen. Je hebt nog even. Ja. Wanneer komt, er wanneer komt er duidelijkheid over ondergrond en locatie? Um, nou, ik, denk, ik, ik verwacht dat binnen een week, week daar, twee, drie, dat daar duidelijkheid over is. Ja, en dan later in het jaar natuurlijk wie gaat er spelen, wie is er beschikbaar? Het wordt ja, gehoord, he? ja, dat duurt nog wel even, want het is natuurlijk uh, nou ja, bijna vijf maanden uh, ja. er nog tussen. Dus dat ja, uh, ja die, die selectie die uh, wordt zoals normaal gesproken altijd zeg maar uh, zo'n veertien dagen van tevoren ja. bekendgemaakt. Nou, in ieder geval iets om naar uit te kijken, dat is duidelijk. Zeker, zeker. Goed. Dankjewel dat jij even aan de telefoon wilde komen. Ja, Veel ja, plezier wel. vanavond bij van Ajax. He. Dankjewel, dankjewel. Goed zo. Eigenlijk ziet Jan Siemerink, waar ze dat over uh, Davis Cup een wedstrijd... die dus in september wordt gespeeld. 1-1, alles ligt weer open in Alkmaar. Jeroen. 10 minuten nog in deze kraker toch... waarvan uh, je kan zeggen dat het voetbal lang niet altijd goed is... maar aan alles proef je dat de belangen zo enorm groot zijn. Het is dus 1-1 geworden door de 21ste van Luc de Jong... hersteld van zijn enkelblessure. Nadat Paulson niet zo heel goed verdedigde, deed De jongen het wel uitstekend. door de bal in de verre hoek te plaatsen achter Esteban. En er is wel wat dat betreft iets belangrijks gebeurd in het spelbeeld. Twente is beter in de wedstrijd gekomen na de treffer. En kiest ook wat meer voor de lange bal richting De Jong. En Chadli, die daar dan kort bij sluit. Dat is. Uh... Gekomen na wat aanwijzingen van de coach aan de zijkant. McLaren die meer en meer naar Benson wijst. Ja, als het op de zijkant niet lukt, dan maar gewoon eens een keer wat op. En dan is er die lange bal naar voren, naar de jong. En dan blijkt dat de jongen daar met zijn lengte en kopkracht het mooi zander toch vaak moeilijk kan maken als het gaat om verlengen van ballen en creëren van hartelijke momenten in het strafschopgebied van AZ. Balbezit in de 37 e minuut is opnieuw voor Twente. Dat opent naar de rechterkant waar Rosales zeer van ruimte heeft en de bal kan meenemen door niemand geïnderd wordt. Ja, pauze komt daar nu wel aan, maar is veel te laat. Dus de voorzet van Rosales weer in de lucht richting de Jong. Die kan er niet goed bij komen, maar de aanval van Twente loopt wel verder via Ola John. Ola John tussendoor en dat is geen gekke bal op uh, Verhoek, denk ik dat het is. En dan is daar dus de volgende kans voor FC Twente. En die kans wordt dan omzeep geholpen omdat de bal niet goed genoeg wordt geraakt door Verhoek op de linker. En dus vliegt de bal een paar meter over de kruising van Esteban. Maar AZ is de regie. De regie die het had in het eerste deel van de eerste helft nu toch wel kwijt. En Twente heeft zich teruggeknokt in deze wedstrijd met als hoogtepunt die goal dus van Luc de Jong. Balbezit achterin bij Viergever. Viergever ook maar even terug. Dat is de enige weg die door AZ nu gemakkelijk bewandeld wordt. En Esteban kiest dan weer voor de lange bal richting Goodmanson. Goodmanson verlengt en vindt zo Eltendoor. Eltendoor op Martens. Martens aan de linkerkant. Weinig uh... Spelers van AZ aanspeelbaar in de breedte. Dus komt daar de lange bal met rechts van Martens. Opgevangen door Tindalli. Dan moet Fer aan het werk. Die wordt niet gehinderd. Krijgt de tijd om de bal aan te nemen. En kan dus rustig Bosker terug aanspelen. Bosker die op zijn beurt wel gaat kiezen voor de lange bal. Bal niet goed geraakt op Bosker. Komt wel terecht bij Verhoek die het benen nog tegenaan krijgt. Daardoor kan de Jong weer omhoog. Verlengt hij op Verhoek. Verhoek met een kans en Verhoek schiet maar net naast. Ja, Twente heeft de boel goed voor elkaar. En dat heeft er alles mee te maken dat Luc de Jong heer en meester is geworden... In in de lucht voorin. Ze er bij AZ geen raad mee weten als hij de bal in de lucht aangespeeld krijgt. Ook nu klopt hij viergever. En mooi Zander stuurt hij Verhoek weg. En Verhoek haalt uit. Haalt goed uit. Maar de bal gaat uiteindelijk naast het doel van Esteban. Twente in deze fase van de wedstrijd beter. Maar het blijft omdat Verhoek mist. Nog altijd 1-1.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 and catch my disease. Even een scenario schetsen. Stel Jeroen Elsof, AZ Twente blijft gelijk. En stel PSV wint, Feyenoord wint en Herenveen wint. Dan heeft Ajax 58 AZ 58 PSV 57 Feyenoord 57 Herenveen 57 en Twente 56. Can you believe it? Nee, maar al stel niet, hè? dat weet je toch we, Nee, nee uh, maar het is, niet, <laughs> om, het is niet onrealistisch hoor. Het, nee, het kan allemaal, maar we zullen het straks allemaal zien. Even naar de wedstrijd kijken nu, want daar is Elte door bijna. Na een voorzet van uh, Goedmanson Voorlangs vindt het leuk hoor, Robert, wat je allemaal bedenkt. Maar laten we gewoon uh, kijken wat er in het echt gebeurt. Want het is uh, eigenlijk in het echt namelijk net zo spannend als al die dingen die jij bedenkt. En als deze bal voorlangs gaat, krijgt AZ een hoekschop. En dat is dan voor AZ. Eindelijk weer een moment waar het in de buurt kan komen bij Bosker. Want daar is het al een tijdje niet geweest. Hoekschop kort genomen door Martens op Berens. Martens krijgt hem terug. Kan Martens zelf schieten? Nee, nu niet. En daarna ook niet. Omdat Reusler en Verhoek weghalen. En dus kan achterin... Moorzander op gaan bouwen. Veel is er ook te doen aan de zijkant. Waar Verbeek op zijn uh, tandenlippen een tong moet bijten om niet tekeer te gaan tegen de scheidsrechter. na nou, wat beslissingen die hij in het nadeel vindt van AZ. Waar nu McLaren aan de andere kant uh, zojuist zelfs even knuffelde. Ja echt knuffelde met Fink. Nadat hij geen gele kaart gaf aan uh, Verhoek. Verhoek die een overtreding maakte op Moorzander. Die wel geel, geel waard was. Vandaar de woede bij Verbeek. Die zich inhoudt na alle straffen die hij dit seizoen al gehad heeft. En het uh, Handig met een glimlach oplossen bij McLaren. Verbeek die overigens eerder deze week ook wat kritiek had op uh, McLaren. Niet vies om zijn mening te geven, Gert-Jan Verbeek. Ik heb zo het idee ook als ik naar ze kijk. Als ik kijk naar de manier waarop Verbeek af en toe naar zijn collega van Twente kijkt. Dat uh, die het maar helemaal niks vindt. Die Engelsman aan de kant van FC Twente. Maar dat is mijn mening. Voorzet wordt weggehaald. En dus de overname van uh, AZ. Waar Bengtsom en Steven wel aangaat. Met Elterdor, bal niet geraakt, maar ook geen overtreding gegeven. En dus nu opnieuw AZ, na het balverlies van Reuswer. Dit doet Elterdor goed. Elterdor die eerder een enorme kans op een tweede van AZ om zeep hielp. Doordat hij technisch niet uit de verf kwam. een nou, fout van Bengtsson. Iets wat we bij Elterdor natuurlijk al vaker zien. Op het moment dat hij een bal bijvoorbeeld in één keer moet nemen, blijkt hij toch wat tekort te komen. Maar gezegd moet zijn dat Elterdor wel 12 heeft inleggen, liggen dit seizoen. En dat hij dus verantwoordelijk is voor de enige treffer van AZ in deze wedstrijd met het hoofd. Bal nu naar Gudmundsson. Aan de linkerkant Gudmundsson met een goede voorzet. Weer richting Eltendoor. Weggehaald door Douglas. Opnieuw ingebracht door Maher. En een poging van Berens die de bal in één keer neemt op 11 meter van het doel. En die poging komt in de handen van Bosker die niet hoeft te bewegen. Want die bal ploft zo tegen zijn aan. En Bosker krijgt hem dus cadeau van Berend. Zo gevaarlijk was het uiteindelijk allemaal niet. Bal nu alweer aan de andere kant. Want het golft op en neer. Het is een echte kraker in Alkmaar. Het is een echte topwedstrijd. Waar het voetbal nu ook beter en beter wordt van beide kanten. Bal bezit voor Reuzelen. Op het middenveld. Aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van AZ. Bal gaat nu naar Rosales. Ver doorgeschoven. Rosales. Voorzet met links. Weggekopt door Mooi Zander. Opgevangen door Martens. 45 minuten zit erin op. Zal wel wat aan de zure tijd bijkomen. Al heb ik Ed Jansen niet gezien. Met een bord van. Eh... Uh, extra tijd. En hier uh, is daarvan de oorzaak duidelijk. Extra tijd komt er niet, want hier is het rustsignaal van Pieter Vink. Het was een uh, wedstrijd die direct op gang kwam. Met 1-0 door Elterdoor in de vierde minuut. Elterdoor die een overtreding maakte, duwde Bengtson. Maar de scheidsrechter vond het allemaal prima... Het werd 1-1 na een half uur door een goal van Luc de Jong de 21ste van het seizoen. Het gaat daarna gelijk op met een iets beter Twente in het laatste deel van de eerste helft. Het eerste deel was voor AZ. Het is al met al een echte kraker. En we kunnen straks nog 45 minuten gaan genieten. 1-1 de stand na de eerste helft in Alkmaar. Beatles. En uh, Get Back, we zitten in de rust van AC Twente. Zometeen dus uh, nog uh, drie wedstrijden RKC, PSV, Roddy SC, Feyenoord... en uh, NAC Breda tegen Heracles Almelo. En om negen uur ook in dit theater Heerenveen Ajax. We gaan eens even in de Waalwijk kijken bij uh, RKC, PSV. Dat is uh, over een kleine twaalf minuten begint. En die houtkamp, ja, uh, de spanning zit erop. Ook voor RKC, want er zit nog van alles in, hè? Ja, negende plaats. Uh, drie puntjes en de wedstrijd minder gespeeld in NEC. Uh, het hangt er een klein beetje vanaf op welke plaats PSV gaat eindigen. Maar als Herakles niet uh, direct Europa in gaat. naar aanleiding van die bekerfinale... dan is die negende plaats gewoon heel erg belangrijk. En dus is deze wedstrijd, maar elke wedstrijd is belangrijk. Als de voortekenen voor PSV uh, niet helemaal verkeerd zijn. dan uh, wordt het niet vanavond. Want uh, PSV stond in de file van pas tegen zevende uh, aan in uh, Waalwijk. En uh, liep dus uh, een uurtje geleden, een klein uurtje geleden, op het veld om dat te inspecteren, Ligt er redelijk bij, alleen de doelmond is uh, heel slecht. Er is uh, zand gegooid uh, vlak voor de wedstrijd. En uh, ja, daar moet het uh, dan maar mee gebeuren. En als je naar de opstellingen kijkt, ja, uh, Waalwijk van Ruud Brood. Weinig problemen, Jeroen Zoet in het doel. Ik zei al eerder uh, vanavond, gehuurd van PSV, uitstekende keeper. En een belangrijke rol is ook voor Sander Duits weggelegd, want die zal op Toyfone moeten staan. En Toyfone is natuurlijk de man waar iedereen nu uh, op gaat letten. Want ik uh, vrees voor Toyfone en het mag natuurlijk niet zo zijn. Maar na aanleiding van bijvoorbeeld de wekenfinale zal Jan Weger hem vast wel in de gaten gaan houden. En dan de opstelling van PSV. Eén uh, opvallend, uh, echt opvallend ding. Timothy de Rijk speelt in plaats van Bauma. Die wordt uh, een beetje gespaard. Is al wat op leeftijd. Uh, twee wedstrijden in één week is wat uh, te veel van het goede. En uh, wordt dus uh, gespaard voor andere belangrijke wedstrijden. Zoals komend weekend tegen AZ. En in de spits Jermaine Lens. Hij speelt in plaats van Matas. Uh, maar dat was afgelopen weekend ook al het geval. Uh, hij blijft dus de voorkeur houden. Ik denk ook dat Lens meer een centrumspits is dan uh, aan de rechterkant. En de enige waar hij echt bang voor moet zijn is dat bijvoorbeeld Wijnaldum geblesseerd raakt. Dat hij toch weer naar die rechterkant uh, verhuist. Maar verder uh, geen problemen voor Filip Cocu en zijn mannen. Uh, het enige probleem is dat ze de laatste drie uit de wel verloren hebben. En uh, hoog nodig weer aan een uh, overwinning toe zijn. En hoe belangrijk, hoe belangrijk is deze wedstrijd? Stampend uitverkocht, stampvol zit het in uh, Waalwijk. Nu al een uh, minuutje of tien voor de wedstrijd. Jan Weger heeft de scheidsrechter. En over tien minuten, dus de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PSV. Er kan een nieuw record komen. Namelijk het record gele kaarten in één wedstrijd. Guy Ramos en Manolev staan allebei op elf kaarten. Nou, Ramos speelt wel, Manolev zit uh, op de bank. Uh, misschien dat hij er nog in gaat komen, dat weet je niet. Hutchinson speelt uh, in zijn plaats. Uh, Ramos, nog één kaartje erbij, dan heeft hij het Nederlands record met 12, een record dat niemand wil hebben. Uh, het is een mooi gezicht op dit moment op het veld. Ik heb uh, beneden in de katakombe al even mogen kijken. Een uh, soort vliegende schotel, die wordt uh, bediend. En daaraan hangt een cameraatje, dat ding gaat dan zo dadelijk omhoog. En dan heb je een prachtig overzichtshot. ...van het stadion. Leuk gezicht, het is uh, zo'n uh, nieuwigheidje. En dat in uh, Wolk, in Waalwijk, waar over uh, kleine 10 minuten... ...RKC Waalwijk tegen PSV van start gaat. Goed. Is het droog trouwens? Want ik ja, ik zie het droog. Het is hier droog, goed zo. Ja, ja. volgens nog, voor zover ik kan zien, is het droog. En uh, mocht het niet droog zijn, uh, geruststellend Robert, ik zit droog. Goed zo. Ja, daar ging het bommen. Ja, ja natuurlijk. Goed. En die spreek is daar. Goed, en dan uh, Roda tegen uh, Feyenoord. Uh, Roland van der Geer, die uh, zit daar. Ik mag aannemen dat jij inmiddels ook uh, beide opstellingen uh, bij de hand hebt. Zitten daar verrassingen bij? Er zitten geen verrassingen in, omdat uh, Roda uh, de trainer, Harm van Veldhoven, heeft besloten om dezelfde elf op te stellen als in de wedstrijd tegen FC Twente, die met 2-0 verloren ging. Maar het is Delftal waar hij vertrouwen in heeft. Hij heeft overigens niet zo heel veel andere keuzes. Ja, hij zou is in Delftal kunnen zetten bijvoorbeeld. Of Soutjuin. Uh, Wielaert is wel terug bij de selectie als centrale verdediger. Last gehad van een teenblessure. Maar die uh, is uh, in elk geval op de bank terechtgekomen. Nog niet, dus in de basiself van uh, Roda. Dat speelt om een uh, playoff-plekje in uh, de Eredivisie. Een playoff-plekje dat aan het einde van de rit, als je die playoff wint, recht geeft op het uh, spelen van Europees voetbal. Roda thuis dus erg sterk. 30 van de 37 punten werden hier in uh, Kerkraden gehaald. En dan uh, tegen Feyenoord. Dat natuurlijk, uh, daar gaat de aandacht natuurlijk naar uit uh, vanavond. Feyenoord dat toch heel onbewust bezig is met het kampioenschap. Hoewel Ronald Koeman uh, zegt van ja, de druk ligt toch bij anderen. En wij doen gewoon ons best. Maar ja, na drie gewonnen wedstrijden zou je kunnen zeggen, je doet gewoon weer mee. Als je hier vanavond een goed resultaat boekt en de andere resultaten vallen wat mee, dan kruip je toch weer langzaam maar zeker naar boven. Bij Feyenoord geen verrassingen in de opstelling. Wel op de bank. Want Guillaume Fernandes na zijn schorsing van vijf wedstrijden. Die direct in genade aangenomen. En een plekje dus in de wedstrijdselectie gekregen. Hij op de bank. Maar verder geen wijzigingen. Dus ook niet Nelom in het elftal. Maar nog altijd gewoon Bruno Martens-Indias linksachter. De Vrij als centrale verdediger. En Nelom dus op de bank. En Siku Cissé. Dat is de man waar de aandacht naar uitgaat. Niet omdat hij oud speler is van Roda. Dat is louter en alleen toeval. Nee, hij scoorde al drie wedstrijden op rij. Is dus eindelijk belangrijk aan het worden voor Feyenoord en zou dat dus nu vanavond ook kunnen zijn. We beginnen straks om 8 uur als het Limburgs volkslied gezongen is door de 18.000 aanwezigen Want het stadion is op een haarna uitverkocht voor deze leuke wedstrijd tussen Roda en Feyenoord. Ja, dat belooft inderdaad wat. Frank Wilaert, eh, Nakbereda, Heracles, Almelo. Ja, dat is een beetje het buitenbeentje van de avond als je al die uh, topwedstrijden ziet. Maar toch, er staat veel op het spel. 13 tegen 14 en uh, NAC zou nog uh, in na-competitie terecht kunnen komen. Heeft nog wat punten nodig om, uh, die allemaal, om dat allemaal te gaan ontlopen. En zou tegelijkertijd uh, met wat fantasie ook nog Europees voetbal kunnen halen. Dat geldt dan vooral ook weer voor uh, Herakles. Dat maar drie punten boven nak staat. En Nak haalt nou meer dan 80% van zijn punten in eigen huis. Dus dat zou eigenlijk in theorie vandaag allemaal weer goed kunnen komen. En kwam Heracles afgelopen weekend nog bussen tekort om naar de Kuip te gaan. En dus een aantal supporters die daar niet heen konden. Vandaag konden ze het af met één auto. Wat betreft alle supporters. Het uitvak is leeg. Die vijf supporters die hier zijn zitten gewoon gezellig op de hoofdtribune tussen, tussen de NAC supporters. En die kunnen op die manier deze wedstrijd gaan bekijken. Die inderdaad qua uh, afvielfijl. Misschien wel een beetje buiten, buiten de boord valt van de rest van de avond. Maar voor Herakles is er toch de vraag: hoe vallen ze terug na een paar flinke nederlagen? Natuurlijk uit bij Ajax 6-0 verloren, kansloos de bekerfinale verloren van PSV. En dan ook nog een paar spelers kwijtgeraakt in die finale. Overtoom. Geblesseerd geraakt, uitgevallen. Voor hem speelt vandaag Bruns uh, op, aanvallend op het middenveld. Douglas is er vandaag niet bij. Gaurier staat voor hem in de basis. Van de Linden geblesseerd geraakt. Voor hem speelt de jonge Australiër Davidson centraal in de verdediging. En verder speelt Irakles uh, zoals we ze kennen. Natuurlijk gewoon met pasveer op doel. En helemaal aan de andere kant van het veld staat Armin Teels gewoon in de punt van de aanval. Daar geflankeerd door Gaur Gaurier. En Everton dus. En bij NAC ook weinig bijzonderheden. Behalve dan dat Bukari en Luiks weer terug zijn na hun schorsing uitgezeten tegen Feyenoord. Zij spelen vandaag weer. En dat betekent dat Bayram plaatsneemt op de bank. En Bonafacia vorige week nog basisspeler. Zit vandaag zelfs op de tribune bij nakken. Wat dus betekent dat John Carlsen nogal wat te kiezen heeft. Voor wat betreft zijn elftal en voor wat betreft zijn wedstrijdselectie. Maar ja, hij speelt met de normale mensen kolk tegenwoordig in de punt van de aanval. Bukari daar dus weer in de buurt. Leurling daar ook in de buurt. Schilder, Gillissen, Buis zijn de middenvelders. Elak Choui, Luix, Bottegien die de laatste week uitstekend in vorm is. En ook ervan geniet dat Zwolle kampioen gaat worden van de eerste divisie. Hebben we kunnen merken op Twitter. En Koenders speelt ook achterin bij NAC. Dat zijn de namen die het vandaag moeten gaan doen in het Radverlegstadion. Een beetje in de schaduw van al die toppers die vanavond aan het werk zijn. Maar je zei het al, Robert, ook deze is belangrijk voor deze twee clubs. Goed, bijna uh, acht uur. Uh, kort voor het Nationaal van 8 uur geef ik u mee... dat de Belgische wielrenner Tom Bonen zondag niet meedoet aan de Amsterdam-goldrace. Bonen heeft nog te veel last van een ontsteking aan zijn voets... Bonen de afgelopen weken onder meer winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wilde de Amsterdam Goldrace rijden. Om in ieder geval een beetje een indruk te krijgen van het parcours van het WK, van het deel van het WK, dat later dit jaar in Zuid-Limburg wordt verreden. Goed nieuws is er uit Spanje, want uh, Ibrahim Avelay is weer fit. Hij is opgenomen in de selectie van uh, um, Barcelona, de medische staf heeft hem volledig fit verklaard. Hij ontbrak de afgelopen periode een lange tijd, sinds september... vanwege een ernstige knieblessure. Dat is ook goed nieuws dus voor de bondscoach, voor Bert van Marwijk en dus ook voor Oranje. Goed, zometeen in de naderust van AZ Twente... ruststand 1-1, RKC, PSV, RodiSC, Feyenoord en NAC Herakles Almelo. En om 9 uur Heerenveen Ajax. Graag tot zo na het Nationaal van 8 uur.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 Dit is Radio 1.